De olieramp in de golf van Mexico is veroorzaakt door een aaneenschakeling van technische en menselijke fouten. Dat zeggen onderzoekers van de oliemaatschappij BP over de oorzaken van de grootste olieramp in de Amerikaanse geschiedenis. Zo werkte een afsluiter niet, die had moeten voorkomen dat bijna 5 miljoen vaten ruwe olie in zee terechtkwamen. Een technici namen geen maatregelen om de druk in de olieleidingen te verminderen, staat in het rapport van BP. Daardoor kon het olieplatform op 20 april exploderen, waarbij 11 mensen omkwamen. Het Britse de olieconcern heeft al ruim 6 miljard euro uitgegeven aan de schoonmaak en aan schadevergoedingen. BP benadrukt in zijn rapport dat ook twee partners bij de exploitatie van het boorplatform in de Golf van Mexico fouten hebben gemaakt. Er lopen verschillende rechtszaken en onderzoeken naar de olieramp, onder meer van het Amerikaanse ministerie van Justitie. Een ex-agent van de Rotterdamse politie is veroordeeld tot 240 uur werkstraf. Dat was ook de eis. De man van 39 kreeg de straf voor het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan de Marokkaanse geheime dienst. Voor een Marokkaanse diplomaat die voor de inlichtingendienst werkte... verzamelde hij gegevens van mensen in datasystemen van de politie. Onder hen waren een Nederlandse vastgoedman die in Marokko wilde investeren en het toenmalige sp dit Lasrak. De spionageaffaire kwam aan het licht na een tip van de AIVD. De brigadier werd onmiddellijk op non-actief gesteld en daarna ontslagen. De affaire leidde ook tot een diplomatieke rel tussen Nederland en Marokko. De beheermaatschappij van horecaondernemer Sjoerd Kooistra heeft uitstel van betaling gekregen. Kooistra pleegde in juni zelfmoord, volgens ingewijden vanwege grote financiële problemen. Zijn advocaat, Hemmerstein, die de surseance van beheermaatschappij Plassania had aangevraagd, zegt dat Plassania een schuldenlast heeft van 150 miljoen euro. Een van de grotere schuldeisers is Heineken, maar ook de brouwerij Inbef en Koffiebrandersmit en Dorlas hebben nog veel geld te goed. Hammerstein noemt de kans groot dat Plassania failliet zal gaan. Het weer? Buien met kans op onweer, een graad of 18. Dit was het NOS -show.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 is de zomer van ZFM. Nostaggie viert hoogtijd. Hier zijn de vinyljaren. Muziek van LP en single tussen 1955 en 1985. Maar niet vandaag, want vandaag is het 2010. Oh ja? Ja, heb je niks van 2010 mee? Nee. Oh. Heb Goedemiddag, goed. Uh, en die zon van die, van die leader, dat vind ik ook uh, maar een beetje zwaar overdreven. Waar? Nou, het zeikt om de lucht. <lacht> Goh, zomer. Zomer, zon, jomer, jomer. zon en zomer. Nou, waar zie jij zomer dan? We, we zitten nog officieel gesproken in de zomerse nee, nee, uh, periode. Nee, nee, nee. nee, nee. Meteorologisch ja. gezien zitten we al in de herfst. Oh. De maar mijn gevoel zit er nog in zomer, ja, Maar hè? de meteorologen die beginnen op 1 september met de herfst. En, uh, is het zo? Ja. 1 september? 1 september is de of meteorologische herfst begonnen. Oké. Okay. Ja. Ik dacht ja, dat het de tiende was. Nee, de eerste. Oh. En dan krijg je de 21ste, dat is dan de kalenderherfst. Nou ja, dan houden we dat aan, dat vind ik een stuk beter. Ik ook. Voor mij is het, als ik zo naar buiten kijk, is het echt herfst. Want ik zie al de bruine bladen op de grond ja. liggen. En ja, het, het, is, uh... het, het is lekker aan het motregenen. Gisteren ja. was het ook lekker frisjes. Maandag was het overigens mooi weer. Ja, prachtig. Zondag ook. Zondag ook. Ja. Maar ja, nee niet. Z nee, uh, zullen we even met de vernieljager bezig zijn in plaats oh. van met het weer in de uh, herfst te bespreken? Oh, ik wil juist een paar uur over het weer gaan zitten. Oh, dat mag ook hoor. <laughs> Heb jij nog wat leuks van. gedaan met het weer? Zo van. Weer eigenlijk? De, wat doen we, wanneer doen we het weer? <coughs> wat? De vinyljaren, dat doen we volgende week pas weer Vandaag gaan we gewoon twee uur lang over het weer praten Wat heb jij zondag of maandag gedaan met een mooie weer? Ben je nog in het zonnetje geweest? Nee, ik was afgelopen zondag bij de tennisclub Bij de tennisclub? Ja, Oh bij de tennisclub Zandvoort Ja, Dat de tennisclub ook. Was het leuk? Ja, het was heel Ja, Was je alleen? Nee, met Charles samen Met Charles, met z'n tweetjes? Dus een drummer en de pianist Maar goed, de vinyljaren dames en heren, goedemiddag. Goedemiddag goedemiddag luisteraars Goedemiddag luisteraars, dat u er weer bent allemaal. En als u natuurlijk uh, lid bent van onze Hive, dan heeft u al uh, een vooronkondiging uh, gekregen van wat we gaan doen vandaag. Ja, maar ben je dat niet? Wat gaan we doen? Huh? Wat gaan we doen? Ik, hebben, ben niet, ik ben wij... niet lid van die Hive. Nee, zijn dus uh, weet er niet. Maar jij weet het niet. Nou, we hebben een, uh, een heel nieuw onderdeel vandaag. En dat heet de confrontatie. Uh, ik heb het op internet eigenlijk al een beetje uitgelegd. En ik zal het maar nu dan ook voor degenen die nog geen internet hebben, maar doen. Uh, de Hoekse en Kabeljauwse twi twisten gaan wederom oplaaien. Oftewel, de groepen fans uit de jaren zestig zullen elkaar weer te lijf gaan met argumenten. Nee, we gaan niet vechten. Nee, nee. waarom niet? Nee, we gaan niet vechten. Waarom? Maar uh, de groepen fans zullen elkaar weer te lijf gaan met argumenten. Waarom? Wie waren er nou beter? De Beatles of de Stones? Nou, de confrontatie is dus de uh, Beatles en de Stones. Dus dat gaan we wekelijks doen in plaats van raar lopen. Raar lopen komt wel weer als we een nieuwe voorraad hebben. En ja, komt... we zijn goed druk aan het zoeken. En die komt er ook aan. Uh, maar, maar in ieder geval, uh, ja, Beatles en Stones, de confrontatie. Dus dat betekent uit dezelfde periode, dus tussen 1962 en 70, mag daarna weg, Mag ik heel niet. Weg, Ruud? Mag ik heel weg hè? The Rolling Stones. The Beatles. The Beatles. Ja, dat moet straks pas. The Beatles. Ja, maar dan kunnen we horen. Ja, nou, dat, uh, dat gaan we dus doen. Het wordt dus de Rolling Stones en de Beatles tegenover elkaar. Steeds uit dezelfde periode. Dus we gaan geen Stones muziek draaien na, uh, van uh, de periode na dat de Beatles uit elkaar gaan, gingen. Dat doen we dus niet, want dan is er geen vergelijking meer. Uh, dat is juist het leuke. Dus we houden het op die periode, 62, ongeveer 71, zeg maar. Ehm. Uh, dan gaan we dat doen. En uh, elke week hoort u dus een trek. En als u daarop wil reageren... Als Stones fan of als Beatles fan. Dan kan dat, dat natuurlijk. Dat zouden we hartstikke leuk vinden. Uh, dus als u reageert. Van wie vond je nou leuker. Of, maar goed. Het wordt geen wedstrijd. We gaan ook geen punten uitdelen. Niet eens dat vind ik jammer. Nee maar die argumentatie zou ik wel erg leuk vinden. Dus uh, reageer vooral. Dat hoort dan u. even naar de studio denk ik. Ja, dan heb je blijven in de uitzending. Ja mag een. Uh, Zeg het nog eens wat langzamer. 023 57 303 93. Kan je okay. bellen? Ja, ja. Bij de confrontatie. Of als je gewoon. Uh... Als je gewoon of iets anders, iets zinnigs wil meedelen. Ja. mag altijd. Onzin verkopen wij wel. Dus als ja. u nou met iets zinnigs komt, dan is het mooi. Goed. Goed. je mag ook mailen erover. Ja, mag ook. Waar naartoe? Naar de huis? Of hoe gaat dat? Nee, doe, doe maar even gewoon makkelijk. Ook nou, makkelijk. Maurice? Nou. Maurice. Apenstaartje. apenstaartje. Apenstaartje? In dit radiostation. Zfmzandvoort.nl. Maurice, apenstaartje, zfmzandvoort.nl of 023 57 303 93. Ja, hartstikke gezellig. Goed. goed. Wat gaan we doen vandaag? Muziek. Ja, muziek. We hebben pr drie prachtige LP's. Uh, naast natuurlijk de LP van de Beatles en de Stones, die tegenover elkaar komen te liggen straks. Uh, wat hebben we? Little Feet, Bluesband. Prachtige, leuke band. Met als leading man Lowell George. Uh, helaas ook alweer overleden. Uh, van hem heb ik de LP Saline Shoes meegenomen. Verder, uh, voor alle Supertramp-fans. Uh, Superramp uh, super <laughs> alle... Het is wel goed dat de Jury er niet meer is, want die nee. heb ik je meteen geslagen. Ja, zo is dat. Nou, uh, voor alle Supertramp-fans heb ik de dubbele de LP Paris mee. Dat is een live LP. En daar staan heel veel bekende nummers op in live versies. En ik vind dat nog steeds dat vind ik fantastisch. Ik vind dat zelfs leuker dan de studioopname, want het leeft meer. En verder, ja, toch muziek waar ik eigenlijk uh, wel al die jaren gek van ben geweest. Namelijk Turks Fruit. Kijk, ken je die film? Ja, ik ken hem. Ja. Met Monique van der Ven. Ja, en Rutger, en Rutger Hauer. En zo. Maar we gaan de film niet draaien, hoor. Nee, dat vind ik nee, wel nee, nee, dat mag niet. Nee, want we zitten op een tijd dat er ook jonge kinderen kunnen luisteren. Ja, want in die film... Ja, dat, dat weet wordt... ik nog aan mijn. Dat was ja, een klein ik film zo. Dan zag ik voor, voor het eerst de borsten van Monique van der Ven. Ja, nou iedereen, want het uh, was haar eerste film. Dus. Ja, maakt niet uit, maar ik zag voor het eerst borsten. Oh, je zag voor het eerst borsten. Oh, wat. Oh, nou, ze had ze wel. Ja, ah, heeft ze, nog ze steeds? zeker. Ze heeft ze nog steeds trouwens. Ja, ze zijn alleen een beetje gezakt. Ja, oké. Okay, nee, goed, maar dat gebeurt bij iedereen. Ja, maar uh, nou, uh, nou. laten we het daar niet over hebben. We gaan gewoon een stukje laten horen? Ja, we beginnen gewoon met de Turks fruit. Uh, prachtige muziek van Rogier van Otterloo met Toet Stilemans in een uh, belangrijke rol. En dat is heel belangrijk. Uh, trio Louis van Dijk doet er ook aan mee. En wij luisteren naar Dat mistige Rode Beest. Aan uh, die film uit, ik dacht 72 of zo. En uh, hij was vrij chockerend natuurlijk. Want uh, Vooral omdat het een film was waar uh, nog wel wat uh, naakt en seks en zo in volkwam. Maar ja, uh, gebaseerd op het bekende boek van Jan Wolkers, natuurlijk Turks Fruit. Uh, handelend over een Olga. Uh, die uh, Verkering kreeg met. 73 met, inderdaad. Ja, 73 was het. Uh, verkering kreeg met een Erik. En die Erik, dat was Jan Walker zelf. Uh, tenminste, in de film dan. hoef je in het boek ook zo heet? heten, weet ik eigenlijk niet. Ik heb het boek wel, maar ik weet niet of hij uh, volgens mij uh, in het boek was of geen Erik. Maar bij de film dus wel. En uh, nou ja, dat was heel stormachtig allemaal. Uh, en uh, het einde was heel triest. Omdat uh, Olga dus overleed aan een hersentumor en zo. Dus dat was allemaal best wel heftig. Uh, spraakmakende film en nog steeds een klassieker in de Nederlandse filmwereld. Rutger Hauer, Monique van de Ven. Uh, geproduceerd door Paul Verhoeven natuurlijk en geproduceerd door Rob Hauer. Goed, door naar een band die uh, eigenlijk niet zo gek lang bestaan heeft, jammer genoeg. Uh, vooral omdat... Uh, omdat de, een van de leading men, Lowell George, vrij snel overleed. Eh, dat is eigenlijk wel jammer. Little Feet, prachtige band. Een beetje bluesachtige achtige band. Eh, ook een beetje Texans en zo allemaal. Eh, met, eh, ik moet even kijken op de hoes. Oeh, even kijken. De microfoon en de koptelefoon wat achter zit. Anders gaat het gillen. Ja, anders gaat het gillen. Ik moet even op de hoes kijken. Ja, dat moet ik niet hebben. Goed, uh, Little Feet bestond toen de tijd uit uh, Bill Payne. Die, die speelde de keyboards, de accordeon, de lead vocals uh, op het nummer uh, Cat Fever. Dat hoort u nu eens nog straks misschien. Lobel George deed de lead vocals, de guitars en de harmonica. Uh, Richard Hayworth deed drums en percussie. En vervolgens uh, en ook de background vocals. En dan hadden we ook nog Roy Estrada. En die speelde bass en background vocals. Dat dat was uh, Little Feet, een prachtige plaat uh, en wij gaan daar uh, van draaien. En Niet de plaat Little Feet, de plaat Sailing Shoes. Nee, de plaat heet, uh, pra, ja, Little Feet is de band en de ja, plaat heet Shoes. Maar Sailing ze hebben shoes. ook nog eens een plaat, die heet ook Little Feet. Ja, dat kan. Nee, ah, dat is zo. Dat is zo, goed, oké. Okay. Maar wij <laughs> hebben vandaag Sailing Shoes met ook weer een, een, ja, een, een fantastische een uh, hoester omheen natuurlijk, want dat is bij LP's natuurlijk altijd fantastisch. De hoesten die eromheen zitten. Maar dat kan ik u helaas niet laten zien, want we hebben nog geen webcam. Maar Komt dat, eraan. Ja. En als dat uh, gebeurt, dan... Ik uh... zeg geen jaartal erbij, hè? Oh, je zet er geen jaartal bij? Nee. Oké. Okay. Nou, we gaan een nummer draaien en dat heet Easy to Slip. Hier is Little Feet. So 1972 gewoon precies te zijn. Hele aparte sound, hele aparte band ook. Uh, er staat ook er is niet zo veel over te vinden eigenlijk. Ze hebben ook uh, volgens mij uh, niet zo gek veel grote hits gehad. Ja, die, die Lowell George heeft één een keer een, een, een solo hit gehad. God, daar ben ik naar de titel van kwijt. Zo uh, ro ja, Rosita heette dat geloof ik. Maar uh, hij heeft inderdaad één keer... Long Distance Love? Nee, nee, zo heet hij niet. Hm. Uh, maar hij heeft een, een van de Mexicaans getint uh, liedje gehad. Uh, die Lowell George. Een, een hit. Maar Little Feet, ja. Nou, dit is een van hun uh, smaakmakende platen, mag je wel zeggen. Saline Shoes. En het nummer dat heette Easy to Slip. Uh, straks, na het volgende nummer, gaan we met een nieuw onderdeel beginnen. Namelijk De confrontatie. Jawel. Uh, we hebben al een beetje uitgelegd wat het is. En dat gaat u straks allemaal nog meer van horen. De confrontatie. Uh, maar nu echt Supertramp. Ja. Cheek to cheek. Cheek to cheek, ja. Die bedoel ik. Ja. Ja, cheek to cheek, die bedoel ik. Dat is een hartstikke leuk. Thanks, I'll Eat It Here. Heeft hij ook dus een album uh, van hemzelf? Ja, precies. Cheek to cheek, dat was een, was een hit die hij had. Van Little Feet weet ik eigenlijk niet of ze echt 1979 lacht. was dat. Ja, dat klopt. Is een jaar van zijn overlijden, geloof ik. Ja, klopt. Een gestoor van een overdosis. Ja, waarvan? Drank? Drugs? drugs. Vrouwen? Ja, ik denk drugs. <laughs> ja, ja. Ik kan ook een overdosis aan vrouwen hebben, denk ik. <laughs> ja. Lijkt me een mooie dood trouwens. Ja, hij is in 45 uh, geboren, dus dat zou zo nog maar kunnen. Ja. ja. Wel de juiste leeftijd ervoor. Ja, precies. Goed. Zullen we? Waarmee? <laughs> okay. Supertramp, dames en heren. Supertramp, een live concert uit, uh, in Parijs dat ze gegeven hebben. Daar is een prachtige dubbel OP van uitgekomen met heel veel grote hits erop. Alleen het voordeel is... nou hoort het al... Het voordeel daarvan is dat het allemaal live is en dus toch allemaal wat mooier, wat mooier klinkt dan die uh, gelikte studio-opnames. Hier is hij, School Supertramp. Go! 1979 in Parijs. De titel van de plaats zegt er natuurlijk al. Het werd een, een dubbel LP en uh, alle gigahits van Supertramp staan erop. School, Logical Song, uh, Breakfast in America, A Bloody Will Ride, uh, A Long Way Home. Kortom, al dat soort werkjes staan erop. Alle bekende stukken en u gaat daar uh, een aantal van horen. Ik denk uh, dat uh, Golden Joop het ook wel leuk vindt. Wie? Golden Joop. Wie is Golden Joop? Van Golden CFM op de maandagavond. Oh. Dus muziek tot 1975, of 65. Okay. Nou ja, dit is het 1980. Ja, maar dat maakt niet uit. Het is gewoon lekkere muziek. En daarom: Supertramp, <laughs> Paris. Um, ja. Uh, opgenomen dus in Parijs, zei ik al, november 1979. En uh, ja, ik, ik heb toen ook een keer een concert van Supertramp in Ahoy gezien. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik het toen niet zoveel aan vond. Ik vond het allemaal zo netjes. Het was net of je naar een, naar een, naar een, een, een cd zat te luisteren of lp zat te luisteren. Zo, zo keurig netjes was het allemaal. Maar deze lp heeft toch een ander, ander sfeertje. Een, een, toch wat een meer een, een, een live sfeer, vind ik. Uh, ik heb ze later nog eens een keer een uh, afscheid gezien, afscheid Concert gezien dat ze in München gegeven hebben. Dat was, dacht ik, in 82. Hebben ze een afscheidsconcert gestopt. Dus ze ermee, uh, althans uh, Roger Hodgson ging eruit. En uh, ja, toen vond ik ze eigenlijk nog beter. Dus toen was ik eigenlijk een beetje om als, zeg maar, als, uh, als, als Supertramp fan nee. Supertramp uh, bestond dus, dat moeten u nu toch wel hebben, want wij verstrekken alle informatie die u mij wil hebben. Supertramp bestond natuurlijk uit Rick Davis, Roger Hodgson, uh, John Anthony Halliwell, um, Dougie Thompson en Bob C. Benberg. En Mark ben ben Hart, Bar wie was dat dan? Huh? Mark Hart? Geen dat zat er ook bij, was, een zangen, gitaarist, Nou, keyboard, die, staat, is... die heeft niet aan Paris meegewerkt. Dus nee, dat klopt. Die, die zal dan misschien die later... Zijn later bij dat uh, Hodgson eruit ging... En Rick Davis alleen doorging, zal hij er misschien wel bijgekomen zijn. Dat kan, dat weet ik niet. Maar dit is in ieder geval de echte supertramp... Uh, van de giga-hits... Die we... Uh, kennen van ze. En nu gaat er een aantal horen. Goed, een nieuw onderdeel. Het is half drie geweest. En uh, dat... The <speas> Ja. The Rolling Stones, The Beatles. Nou, we leggen nog even uit waar het precies om gaat, voordat u. Dan uh, hebben we straks in Lido nog wel een keer de confrontatie. Nou ja, belachelijk die man. Ja. Uh, waar gaat het om? Nou, we gaan uh, Beatles en Stones tegenover elkaar zetten uit dezelfde ongeveer dezelfde periode. U weet, Beatles zijn begonnen in 1962, de Stones iets later, 1963 uh, dacht ik. Nee, ook 62, maar iets later in ieder geval dan de Beatles. En we gaan steeds nummers ongeveer draaien uit dezelfde periode. Dat is wel leuk. En dan gaan we het gewoon lekker tegenover elkaar zetten. En verder hebben we daar helemaal geen bedoeling mee. Maar we zouden het wel leuk vinden als Beatles en Stones fans natuurlijk een beetje gaan reageren. Dat zouden we nou leuk vinden. Ja. Dus als u dat wilt doen, kunt u ons bellen. Maurice, wat is het nummer ook weer? 023 57 93 Ja. Of u, kunt, ja, of u kunt ons natuurlijk mailen. En dat gaat dan. Uh, Maurice apenstaartje, uh, zfmzandvoort.nl Ja, klopt. Ja, uh, kunt u reageren. En dat vinden we leuk. En we vinden het trouwens überhaupt leuk als u reageert. En ik heb ook al uh, gezet in onze hives. Uh, had ik het ook al verteld. Uh, mocht u een keer gast willen zijn met uw ultieme favoriete plaat. Nou, uh, laat het ons weten. Want u bent van harte welkom. Nou. Gaan we dan voor de eerste keer vandaag The met de confrontatie? De Rolling Ja? De Rolling De confrontatie. Ja. Dames en heren, with the Beatles uit... Uh, 1963. 22 november 1963 kwam hij uit. Het was de dag dat John Kennedy vermoord werd. Maar toen kwam ook deze plaat uit. Tweede LP dus van de Beatles. De eerste was Please Please Me. Kenn kenners weten dat. En uh, de Stones waren uh, in die tijd uh, natuurlijk de grote tegenhanger van de Beatles. Eigenlijk moet je het zo zeggen dat uh, de, de, de wat nettere mensen die waren voor de Beatles en de rage binken, de, die, waren, die waren eigenlijk voor de Stones. Zo was het eigenlijk een beetje. Maar goed, maar allemaal niet uit. Uh, er waren natuurlijk uh, tegenstellingen, maar ook net zoals ik. Je had ook mensen zoals ik. Ik was fan van allebei. Ik vond ze allebei te gek of het nou de Stones waren of de Beatles. Um, van de Stones, van een van hun allereerste platen, uh, waar de Stones nog steeds bezig waren met covers, want de Stones speelden in de tijd heel veel oude Amerikaanse hits, terwijl de Beatles toen al met heel veel eigen nummers bezig waren. Dat kwam met de Stones allemaal wat later en het leuke was, dat, ging, uh, dat gingen Jagger en Richards doen uh, op advies van Paul McCartney. Ja, ik kan ik niet zeggen. Want tegen Jagger en Richards toen hij zo ontmoette... joh, je moet gewoon zelf nummers gaan schrijven... En dan verdien je meer. <laughs> nou, dat heeft hij dus bewezen. En het is ook een verhaal dat uh, Jagger en Richards... de Beatles een keer bezig zagen met een, met een liedje schrijven. En dat de Beatles in tijd van vijf of zes minuten... geloof ik, een nummer hadden geschreven. Of weet ik het. De tijd weet ik niet meer. En dat, dat Jagger en Richards zeiden... ja, als oh, het zo makkelijk gaat, dat kun je ook. En toen zijn de, de Stones dus ook begonnen met eigen werk. Maar eerst doen wij een nummer... Uh, de periode dat de Stones dus uh, uh, covers deden. En daarom hoort u nu uh, het op Chuck Berry geïnspireerde, want die heeft het nummer ook gedaan. Catch uh, Your Kicks, on Route 66. The, The Rolling, Rolling Stones. Stones. The Beatles. The Rolling Stones. The Beatles. De confrontatie. Pretty, do y'all see? dezelfde periode Beatles en Stones 63 ongeveer die uh, tijd Stones eerst altijd beginnen met een beetje oude Rhythm and Blues covers en begonnen pas later met schrijven. Het verhaal is trouwens heb ik ook wel eens ergens gelezen dat de hele carrière van de Stones dus ook te danken is aan de Beatles. Dat is wel ontzettend leuk. Uh, nou eventjes klein, klein resume: de, de Beatles deden natuurlijk eerst uh, een recording session zeg maar een, een auditie voor DECA. En Dick James was daar de grote uitgever bij Deka. En die zei dus van... Uh, sorry, maar uh, meneer Epstein tegen de Beatles manager... Uh, de tijd van gitaarbandjes is voorbij. Dus de Beatles werden afgewezen. Uh, die Brian Epstein, dat was een volhadertje. Dus die ging op een gegeven moment naar IMI toe... En daar vonden ze het eigenlijk ook in het begin niet zo bijzonder, maar ze, vond, ze wilden het toch eigenlijk wel hebben. Dan hebben ze het uh, weggestopt met een of ander heel achteraf labeltje, Parlophone. Dat was een heel klein label. Um, dat werd ook in Nederland ook vertegenwoordigd door een meneer Stibbe of zo. Een heel klein maatschappijtje. Het zat helemaal niet bij IMA in Nederland. Dus die meneer Stibbe heeft daar uh, vreselijk uh, plezier aan gehad natuurlijk. Vooral die eerste singles, want die verkochten natuurlijk wel een gek. Um, maar ja, Dekka liep dus die Beatles mis, want die Beatles waren dus gewoon de sensatie van de jaren. 60. Dat is iedereen slangsbrand wel bekend geworden. Uh, en het is nu eigenlijk de klassieke muziek van, uh, van de 20 e eeuw. Maar goed. Um, nou blijkt het verhaal dat iemand van Decca, dus aan de Beatles had gevraagd. met name, ik dacht aan George Harrison. van. Weet jij nog niet een leuk beentje voor ons dan? <laughs> Nou, had je was gezegd? Moet je de Stones nemen? Die zijn goed, leuk, leuke mensen waren. Al. Ze kenden elkaar al, denk ik. Ze waren al vrienden en zo. Want er was nooit tussen de band zelf enige rivaliteit. Dat, die heeft nooit bestaan. Uh, want het waren gewoon goede vrienden van elkaar. Dus zo is het eigenlijk een beetje gelopen. Tenminste, dat heb ik wel eens gelezen hoor. Als ik lieg, dan lieg ik in commissie. Maar zo is het eigenlijk een beetje gegaan. Dus uh, de eerste hit van de Stones, trouwens, gaan we ook nog wel een keer vergelijken, dat is wel leuk. Was ook een nummer van de Beatles. Ja, je gelooft, je hoort het niet, hè? Maar het is wel zo. Ja, het, ja. Eerste nummer, het eerste nummer wat de Stones opnamen, dat was I Wanna Be Your Man. En dat is een liedje van de Beatles. Ja, ja dat klopt. En dat staat ook op de LP die wij net duiden, de The Beatles. Overigens mag ik er even bij zeggen, dames en heren, om alle bakenpraatjes de kop nog eens een keer in te dukken. Dit is gewoon de originele LP uit 63 En die is gewoon normaal. Stereo. Dus het verhaal dat, het, dat, het, dat er geen goede stereo opnames waren. En dat die er pas waren sinds die remix van een paar jaar geleden of van vorig jaar. Is een bakenpraatje. Is gewoon onzin. Um, want alle LP's, alle oude LP's vanaf Please Please Me zijn gewoon, waren gewoon in stereo te koop. Door je had, Bovema en heemsteden. Ja. Je had gewoon uh, twee, uh, twee versies altijd. Dat weet ik nog. Je had de mono versie. En je had de stereoversie. Weet je wat wel leuk is wat op deze uh, Witte Beatles staat, op het label? Nou. vermenigvuldiging, openbare uitvoeringen en radiouitzendingen van deze plaat zijn verboden. Ja, dat klopt. Dat stond op elke plaat toen. <laughs> dat stond overal. Dat wist ik niet. Ja, dat stond op, dat staat op Dus we zijn nou toe. gewoon illegaal bezig geweest? Nee, want jij hebt de LP is gekocht... En je betaalt ook Buma rechten voor de uitzending. Dus is het voorkomen. Lichaam. Waarom staat er op een radiouitzending van deze plaats? Ja, omdat dat, dat, dat, dat, als het radiostation daar niet voor betaalt, je had toen tijd ook die piratenstations, die het allemaal niet zo nauw namen. Ja, die had je zeker weten. Ja, nou, daar, daar was het voor. Oké. Okay. Goed, nou, genoeg weer. <laughs> Turks fruit. Maar weet je wat het leuke was? Om nog even een klein beetje door te praten. Ja, heel, even dan. heel even dan. Je kon dat ook zien, hè? <laughs> je, kon, je kon dat ook zien, want de uh, monoplaten van de Beatles hadden het nummer PCM en de stereoplaten hadden het nummer PCS. <laughs> ja. PCS 3045. Juist. En de monoplaat was PCM 3045. <laughs> zo, zo werkte dat. Goed. EMI, maar uh, maar waar, waarom. Ja, even, ik, even misschien een domme vraag hoor. Ik kom niet, helemaal niet uit die tijd. Maar waarvoor? Als ze dan die stereoplaten hebben, waarom zou je dan in godsnaam nog een monoplaat kopen? Omdat heel veel mensen toen de tijd nog geen stereo-installatie hadden. Dat was toen de tijd uniek. Ja, maar dan kan je toch wel voor een stereo-LP uh, kopen? Ja, nee, natuurlijk niet. Want dat klonk, dat ging toen niet. Dat, de, je had, later had je de stereoplaten ook mono-afspeelbaar. Maar in de eerste tijd was dat niet zo. Dan hoorde je de helft maar. Oké. Okay. Dat, uh, dat kan je ook heel goed horen. Als je die bietenplaat draait en je draait bijvoorbeeld de rechterkant weg, hoor je de zang niet meer. <laughs> Ik ga ik volgende of, week uitproberen. Of, of je hoort het bent niet meer hoor. <laughs> Want het was echt stereo met een gat erin. Het was puur links-rechts. Puur links-rechts en geen ja. middenweg. Geen middenweg. Zoals we tegenwoordig nee, hebben. Nee, dat was het toen niet. Je okay. weet, als je die mengtafel zag waar het op opgenomen is. <laughs> Heb jij er nog zo in thuis, staan? Nee, helemaal niet meer. Die dingen zijn goud waard. Maar ja, daarom. Ze, <laughs> die zijn goud waard, echt waar. Goed, nou, genoeg over Beatles en Stones. Volgende week gaan we weer verder. En uh, dit waren dus de. Oh, Stone. Stones. Ja, en de Beatles. Nou. Okay. Nee, Het kan niet toch leuk spelen, Jochie. Leuk. Hè? Turks fruit, gaan we weer doen. Dat hoor je eigenlijk pas, zei ik net bij de uitzending ook om uh, volgende week te draaien. Ja, ik weet wel dat je op vakantie gaat, maar oh. moet ik daar dan ook mijn planning al? <laughs> ja, eigenlijk wel. Dames en heren, het is een kort liedje, duurt maar 1 minuut en 30 seconden. <laughs> en het heet Requiem voor een Dode Mus. Turks fruit. Rook. Tishtone. Nee. Dat is de muziek. Oh, oké. Okay. zei Ruud? Ik zou dat denken in heel veel mensen. Wat is dat voor adem? Ja. Het ja, nou, is gewoon een heel kort themaatje uit uh, de film Turks Fruit, uh, dames en heren. En dat heet uh, een Requiem voor een dode mus. Ja, we kunnen u helaas niet de film erbij laten zien. Want dat gaat nog steeds niet. Want we hebben geen tv. <laughs> Vanaf... We hebben wel tv. Huh? Ik kan de film wel laten zien, maar ik heb hem niet. Oh, jij hebt hem niet. Ik kan, ik kan hem zo inplannen in de computer, de film. Oké. Okay. Maar uh, ik heb hem niet. Oh, jij hebt hem niet. Nee, sorry. Ik had geweten. Had ik hem meegenomen. Ik heb hem wel. Oké, okay, Turks Fruit. Dus uh, het orkest van Rogier van Otterloo. Met uh, in dit nummer hoorde u specifiek even natuurlijk dat hele speciale... Soundje van Toet Stillemans, Want hij speelde niet alleen een mondharmonica, maar hij speelde ook gitaar en float daar dan bij. En daar is hij eigenlijk ook heel bekend mee geworden. Je hoort dat ook in de tune van Langste zondagmiddag bijvoorbeeld, hoor je dat ook. Want hij heeft ook jaren deel uitgemaakt van het orkest van Quincy Jones, die Toet Stillemans. Nou ja, maar op welke plaat heeft hij bijna niet gespeeld, zou je bijna zeggen. Daarom. Een, bedoemd, zelfs het baantje thema, dat is Toets Dus Ja, dat, maar nou, dat hoor je ook wel. Ja. Het is zo'n beetje hetzelfde soort, nou, vind ik. De man is uniek in de wereld. Want er is maar één man in de hele wereld. die zo'n mond kan spelen. Er, er is verder helemaal niemand die dat kan. En je herkent hem ook gelijk het duizend. Dat is hetzelfde mond van Stevie Wonder. Dat is ook zo verschrikkelijk apart. Dat herken je gelijk. Dat, dat, dat kan nooit iemand anders zo doen als Stevie Wonder. of als Toets Tillemans. En er zijn velen geweest die dat ook geprobeerd hebben. Maar Toets is. Uniek. We zullen wel eens een uh, hele LP van hem meenemen. Ik heb er nog een paar. Dat is wel leuk. Goed, Supertramp nu. Vanuit uh, dat concert wat gegeven werd, 29... Ik de... heb zelfs toetsen dielem, Thielemans in de computer staan. Ja, we hadden het over <laughs> Supertramp. Bro, de moe van die mannen. is uh, steeds meer dik voor elkaar Jodenluik. Uh, uh, wacht maar zeggen... even, dat moet ik ook zo doen. Supertramp. Ja, Supertramp. Uh, het concert uit uh, november 1979 in Parijs. Een uh, grappig detail is dat een van de eerste optredens van uh, Supertramp ook in Parijs was. En toen hadden ze acht betalende bezoekers. <lacht> Zo, dat vind ik keurig. Ja. Maar de dus zaal het wel vol? Ja, uh, nee, natuurlijk niet. Want ze hadden maar acht bezoekers. Was een nee, klein acht theater. betalende, zei je. Ja, acht betalende. Maar dat was ver... En daarbij ging dan ook nog het gerucht dat de manager van Supertramp er zes omgekocht had. Sorry? <lacht> nou. De manager omgekocht? Nee, de manager had zes mensen omgekocht om naar het concert te komen. <laughs> omdat er anders helemaal niet geweest zou zijn. Goed, Supertramp en The Logical Song, dames en heren. 1979 LP kwam uit dubbel LP kwam uit in 1980 En uh, ja, Ik vind het allemaal vreselijk lekker klinken Supertramp Logical Song en, uh, Daar zult u nog meer van horen Van Supertramp de komende Uren Techniek is even hard aan het werk om de volgende plaat uit te leggen. En dat is natuurlijk Little Feet. Uh, die prachtige band uit Los Angeles in California, USA. De plaat is uh, uitgebracht in 1972. Heet Sailing Shoes. Heeft een uh, fantastische, uh, uh, fantastische, mooie, ja, kunstzinnige hoesfeer. Echt een plaatje, helemaal zo'n afbeelding. die Dan over de volle breedte. Mooi hè, kijk eens mooie volle breedte van, uh, van ja, de ja inderdaad de volle breedte ja heel mooi dat heb nummer... je niet meer met CD's nee vind ik ook en het nummer wat we gaan draaien heet willing it is little feet I've been warped by the rain I'm driven by the snow um,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 Is het niet mooi? Ja, dat is mooi. Heerlijk. Ja. Goed. Dat um, was Little Feet. En het nummer dat heet uh, Willing van de LP Saline Shoes uit uh, 1972.